9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, wordt in de Senaat... in Washington ondervraagd. 44 senatoren willen van hem weten... hoe het kan dat gegevens van 87 miljoen gebruikers van Facebook... in handen zijn gekomen van Cambridge Analytica... een bedrijf dat gespecialiseerd is in data-analyse. Zuckerberg betuigde gelijk al spijt en zei dat hij verantwoordelijk is. Morgen is er nog een verhoor, dan moet Zuckerberg verschijnen... voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.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 Zieke of gehandicapte kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen... hebben het extra moeilijk vanwege de woonomstandigheden. De kamers zijn klein en vol en dat veroorzaakt stress en extra klachten... zegt Defence for Children tegen RTL Nieuws. Volgens Defence for Children hebben tientallen kinderen daarmee te maken. De organisatie kreeg vorig jaar 57 meldingen over zieke kinderen in AZC's... tegen 40 het jaar daarvoor... Defense for Children zegt dat niet alleen de huisvesting een probleem is... maar dat ook de rechten van zieke en gehandicapte asielkinderen... niet goed zijn geregeld. De Hongaarse oppositiekrant Magyar Nemzet... verschijnt morgen na 80 jaar voor het laatst. Formeel is dat bij gebrek aan inkomsten... maar algemeen wordt aangenomen dat de overwinning... van de conservatieve premier Orbán de doorslag heeft gegeven. De eigenaar van de krant, een bouwondernemer... was vroeger met Orbán bevriend, maar in 2015 kregen ze ruzie. Zondag kreeg Orbán 49 procent van de stemmen. En de eigenaar van de krant besloot er dus morgen mee op te houden. Er is nu nog één landelijke oppositiekrant in Hongarije over. Het weer stevige buien met onweer. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ben je langer dan 1,80 meter en zijn je overremden vaak net iets te kort? Kies dan Mouwlengte7.com. De specialist in extra lange overremden. Ga naar Mouwlengte7.com. Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op Regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij.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 Nederlandse voetbalvrouwen die gaan lekker. Ze staan 2-0 voor in de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. En we volgen de wedstrijd hier bij langs de lijn en omstreken. Ja, misschien worden de Champions League wedstrijden wat spannender, want zowel Man City als Roma die moeten natuurlijk nog meer scoren. Ook al hebben ze dat al gedaan, maar er moeten er gewoon nog meer bij. Vroegen we om de voet. We hebben ook aandacht voor andere zaken, zoals stichting Papageno. De stichting voor jongeren met autisme van Aaltje en Jaap van Zweden. Aaltje is hier in de studio aangeschoven en blijkt ook nog vrienden te zijn met Marleen Moldenij. Ja. Je verwacht het niet. Het is gewoon een buurtborrel. Ja, ja. super gezellig. Ja. Later dit uur gaan we u ook bijpraten over die hoorzitting... in, uh, het Ameri in de Amerikaanse Senaat. Daar wordt Mark Zuckerberg verhoord... over de privacy-schendingen van zijn bedrijf Facebook. Wilt u meekijken? Want er hangen webcams in de studio. Die zijn gaande, dus er zijn voor niks te zien op nporadio1.nl. Reageren, dat mag ook. Als u vragen heeft dan een van de gasten of iets anders leuks wil zeggen. Of heel gevat of zo. Het mag allemaal op Twitter als u wilt dat wij er iets van zien. En dan moet het wel even met de hashtag LDLEO. Eerst maar even naar het matchcenter, naar uh, uh, Ragnar Niemeijer... die naar twee boeiende Champions League-wedstrijden zit te kijken. Nog wat verandert in de stand, uh, Ragnar? Nee, niet in de stand. Het staat uh, op beide velden 1 tegen 0... zowel bij Roma-Barcelona als Manchester City Liverpool. En twee derde van het balbezit in het Etihad Stadion is uh, voor Manchester City... Dat de laatste minuut zegt dat het aandringen is met 1-0 leidt. Na dat doelpunt van Gabriel Jesus op aangeven van Sterling. En we zagen zojuist twee gevaarlijke ballen. Eentje vanaf de linkerkant. Poging, nou ja, meer een voorzet van Sané. Loris Karius, de keeper, krijgt er daar een hand tegenaan. en verlengt eigenlijk zo die bal. Gevaarlijk was het. En ook een bal voor het doel. Dicht bij je doel, bij de doelpunten maken. Gabriel Jesus. Maar die staat eigenlijk niet lekker. Komt niet goed uit. En dus levert dat niet echt een schotmogelijkheid op. Maar het is een heel ander duel. Dat kon ook haast niet anders natuurlijk. Dan die eerste ontmoeting. Toen het binnen 20 minuten 3-0 tegen 0 stond. Met Sala, Oxley, Chamberlain en Mane Als doelpuntenmakers op Anfield. Bal is achterin, gaat even via Walker terug naar Ederson. Hij heeft toch niet echt een serieuze redding hoeven verrichten. Misschien helemaal nog geen redding hoeven verrichten zelfs. En op het middenveld, Fernandinho kan meters maken. David Silva, ja, er gaat echt nog een hoop gebeuren vandaag. Dat is wel zeker. Bal aan de linkerkant. Sané's voorzet wordt eruit gehaald, verdedigd bij Liverpool ten koste van een hoekschop. Misschien is het aardig om die dan nog eventjes mee te nemen. Want natuurlijk staat het publiek er massaal achter. Het is heel vijandig. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook heel sfeervol. Zoals dat hoort bij een kraker zoals deze in de kwartfinale van de Champions League. Bal getrapt en weggekopt ook door Andy Robertson. Dat gebeurt op de rand van het 5 meter gebied. Zo blijft het in Engeland 1-0. Bij City Liverpool en bij Roma Barcelona staat het ook 1-0. Tegen 0. Dankjewel Rachnar. Dan gaan we eens even kijken bij het vrouwenvoetbal. Het ging goed in de eerste helft. De tweede helft is inmiddels begonnen. Frank Wielaert. 52e minuut. Nog altijd 2-0 voor Nederland. En uh, al twee goede mogelijkheden voor Nederland gezien. Twee keer een vrije trap. Nagenoeg vanaf dezelfde positie. Beide getrapt door centrale verdediger Dominique Jansen. De eerste via de keeper. Oh nou is ruzie geblazen. Want uh, Van der Donk ligt op de grond. Dat uh, vinden die Ieren maar niks. Die Van der Donk die de hele tijd op de grond gaat liggen. En daar maken ze nu ook ruzie over. En uh, het is uh, McCabe die daar een gele kaart voor krijgt. Voor uh, de overtreding die daar uh, gemaakt is. En de ruzie die daarna uh, volgt. Zo, die trapt even vol door op van de donk. Daar kun je niet over klagen dat hij daarvoor gaat liggen. Want die krijgt een trap vol met de noppen op de bovenbenen. En uh, daar hebben ze dus, want die speelt vanavond ook uh, goed in deze wedstrijd. Soms ook irritant goed voor de Ieren. Want dan doet ze een technisch hoogstandje ten koste van een tegenstander. En dat vind je dan vaak niet leuk. En bij Cape komt hier even, kwam hier eventjes verhaal halen op een niet bepaald... ...onzachte wijze. Daar komen de Ieren via de invaller Barrett. Die is snel, ook met de bal aan de voeten. Alleen kan ze dat niet zo lang volhouden. Net ingevallen in deze wedstrijd. Ik weet dat ze niet zo lang kan volhouden, omdat ik haar ook in de thuiswedstrijd gezien heb. En toen ze, moest ze na een uur helemaal kapot gelopen ook gewisseld worden. En nu wordt ze dus ingebracht in het begin van de uh, tweede helft. En Nederland dus met uh, twee vrije trappen van Dominique Jansen... ...waarvan de een via de keeper uh, nog tegen de lat ging... Waar nou, we eerder in de wedstrijd al een bal tegen de paal zagen gaan via spitsen. En Nederland dus gewoon goed bezig is op een moeilijk bespeelbaar veld. Voortdurend in de aanval is en ook goed eh, alert is op de tegenstoot tot nu toe. Kortom, Nederland is heer en meester. Die 2-0 mag de overwinning nooit meer in gevaar uh, brengen. Dat moet uh, goed gaan komen voor Oranje. Alleen de vraag is, hoeveel gaat het uiteindelijk worden in Dublin? Goed, dat horen we dan uh, zometeen wel weer uh, van jou. Uh, op dit moment doet uh, Facebook topman Mark Zuckerberg zijn verhaal... dat zeiden we net al, bij een hoorzitting voor het Amerikaanse congres. Hij moet verantwoording aflever, af, afleggen... omdat zijn bedrijf de gegevens van vele miljoenen gebruikers... in handen liet komen van het databedrijf Cambridge... Analytica, laten we even luisteren naar het begin van het verhoor. Chairman Grassley, Chairman Thune, uh, Ranking Member Feinstein, and Ranking Member Nelson, and members of the committee. We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy, and you will rightfully have some hard questions for me to answer. Before I talk about the steps we're taking to address them, I want to talk about how we got here. Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all the good that connecting people can do. Nou, dit was nog even de corporate story, zullen we maar even zeggen. We hopen later in het oh. vorige iets meer te horen ook op de, op de kritische vragen. Uh, maar goed, dat snap je misschien vanuit zijn positie, dat hij eerst probeert te vertellen wat voor goed bedrijf het wel niet is. Uh, Nanne Kastelij, dat is de tech-redacteur van de NOS, dat weet u vast. Die zit er bovenop, die volgt het allemaal. En laten we deze uitzending, laten we zeggen, als Zuckerberg wat meer interessante dingen heeft gezegd, dan gaan we daar met hem ook over praten. Ja, hier in de studio twee mannen en twee vrouwen. En zowel de mannen als de vrouwen zitten lekker gebiologeerd naar het voetbal aan te kijken. Dat, dat maken we niet altijd als zodanig mee, Marleen. Het um, doet me goed. Aaltje, Aaltje van Zweden, um, uh, welkom. Um, zo meteen gaat we het over je stichting hebben. Eerst willen we natuurlijk even weten, want dat is een grote vraag die boven dit gesprek blijft hangen. Hoe is Marleen als trainster? Want jij kan het <laughs> weten, want ze heeft je zoon getraind, begrijp ik. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel weinig van voetbal af weet. Dat kan je beter aan Jaap vragen. Die was die een fan altijd, van dat Marleen, dat, dat weet ik wel. Dat is de voetbalvader eigenlijk, <laughs> ja, dat in is de dit voetbalvader. Ja. Maar die was fan van Marleen? Ja, dat ja, was altijd uh, dol op Marleen. <laughs> okay. En nog steeds, denk ik. <laughs> en nog steeds, ja. Nou, jullie zijn bevriend. Maar die, die, kwam, die stond meestal langs de lijn, Marleen? Of, uh... Ja, dat, uh, dan hadden we de, uh, de wedstrijden. Maar natuurlijk ook werd er getraind. En dan had ik uh, dat lieve kleine jochie uh, onder mijn hoede. En ik moet zeggen, hij was niet echt... Op een gegeven moment werd er gezegd, dat was wel een compliment voor mij... dat Marleen, hij vindt eigenlijk de trainingen leuker dan de wedstrijd. <lacht> en ik was altijd met hem bezig en ik zorgde dat hij het naar zijn zin had en leuk. En, uh... Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ja. Het was, je, je trainde gewoon op het veld, niet in de speeltuin, toch? Nee, nee, nee, nee echt okay. op het veld. Dat, dat kon een hoop verklaren namelijk. Ja, nee. Um, ja, de, de, het was uh, feest hè, deze week, neem ik aan. In Huizen van Zweden vanwege je stichting, Papageno. Ja, we vieren het morgen eigenlijk. Hè? Dan is het echt feest. Ja, maar het is toch al. Uh, de <laughs> aanloop daar naartoe, ja. kan ik me voorstellen, wordt ook al een beetje gevierd. Ja. Uh, de stichting uh, helpt kinderen en jongeren met autisme. Uh, ja. Opgericht door, uh, door je man, Jaap. En, en, nou. mede, en mede door ja, eigenlijk door de hele familie, laten we het zo zeggen. Ja. Is dat, is dat goed verwoord? Ja. Uh, jullie bestaan twintig jaar ja. en, en dat wordt uitgebreid gevierd. Onder meer met een Benefit morgenavond. Ja. Uh, eerst even naar uh, het, het begin. Um, want jullie hebben kenno opgericht vanwege jullie zoon Benjamin. Ja, dat klopt. Hoe is dat proces gegaan? Wanneer kwamen jullie erachter of hadden jullie het vermoeden dat, dat, uh, dat ook bij hem uh, sprake was van autisme? Nou, dat duurde heel lang. Het heeft meer dan vijf jaar geduurd, terwijl ik het al lang vermoedde. Ik, ik heb heel veel aan artsen gevraagd en deskundigen. Is hij niet autistisch? In die hele lange weg naar, al, langs al die ziekenhuizen en, en ja, doktoren. Wat is er nou toch eigenlijk met dat mijn moedergevoel, hand? hè? Dat was een. Dat ja. moedergevoel, ja. En het was een slopende tijd. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want iedere keer werd er weer een onderzoek gedaan... en dan moet je daar weer op wachten een paar maanden... en dan komt de uitslag en dan is er niet. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan. Dus toen wij uiteindelijk die diagnose kregen... Uh, klassiek autist en een verstandelijke beperking... waren we gek genoeg opgelucht... Hmm. Wat, wat, wat was het eerste wat je aan hem merkte, Waardoor je dacht, hey, dat zou wel eens autisme kunnen zijn. Ja, dat zijn een heleboel kleine dingen. Maar vooral ligt het aan de communicatie. Ik heb nu twee kleinzoons. En ik merk aan mezelf als ik boven de wieg hang, eh, dan reageren ze. Benjamin reageerde niet. Die keek eigenlijk langs me heen. En hoe grappig ik ook deed en wat voor geluidjes je ook maakte. Er was eigenlijk weinig interesse in mensen. Hij keek naar een hoek in de kamer of naar spullen. Hmm. Uh, ge, het was jammer genoeg niet zoveel bekend over autisme in die tijd. Dus je moest uh, ja, zelf op zoek. Ja, wat ja, daar ben ik benieuwd naar Omdat je zegt het is van lang traject geweest. Als je dan een vraag erover stelde aan de, aan de arts, mm -hmm. of dat oude huisarts is of een andere arts, <Klacht> wat werd er dan gezegd? Nou, nee, we denken van niet, want hij kijkt je toch aan. Dat werd er eigenlijk vaak gezegd. En dat was waarschijnlijk toen het enige criterium waarop dat werd beoordeeld. Zo weinig was het toen bekend. Ja, en gelukkig kwamen we na vijf jaar wel bij een deskundige terecht. En die zei, toen Benjamin binnenliep... ja, ik zie het al meteen, ik ga wel alle onderzoeken doen... maar um, het is voor mij geen twijfel mogelijk. Vijf jaar? Vijf en een half jaar. Ja, dat is enorm lang. Maar dat hoor je nog altijd. En, en dat is natuurlijk uh, schokkend. Vandaar dat we ook een van de projecten die we nu in de stichting uh, ondersteunen, is het Vroegdiagnostisch Centrum. Ja, mm. zo fijn dat hij meteen zag trouwens. Want dat ga je, nee, elke arts ga je dan toe met die even. Nou, ja. het zal weer zo'n gesprek worden, zo'n discussie van ja. uh, wel eens niet eens. En je loopt ja. binnen en dan zag het meteen. Ja, het is natuurlijk een moeilijke diagnose. Want je kan niet even een bloedtest doen of een, of een scan en dan komt het eruit. Het is een, het is een diagnose op basis van gedragscamming. Merken. Dat maakt het ingewikkeld. Uh, maar goed, uh, uh, ik ben blij, wij waren toen blij, zoals ik al net zei, maar het kan vele jaren, vele malen eerder, tegenwoordig al uh, on onder het jaar, he, als communicatie op gang komt, hoe uh, basaal dat ook is, en het loopt mm -hmm. anders, dan is het al de moeite waard om de aandacht aan te besteden. Ja, en je zegt vroeg diagnostisch centrum, wat, wat betekent dat precies? Nou, wat we Doe ik iets verkeerd? Nou, je ja, zat aan de microfoon. <laughs> ja. Dat hoor je af en toe. Ja. <laughs> Wat wij uh, daarmee willen... is eigenlijk dat ouders niet meer dat hele lange traject hoeven te lopen. Uh, dus we lichten consultatiebureauartsen, jeugdartsen voor... in het herkennen van vroege signalen. Maar ook uh, in het serieus nemen van ouders. En dan uh, goed doorverwijzen. Dus zorgen dat er een goed vervolgtraject komt. Want hoe eerder... Uh, uh, autisme is een ontwikkelingsstoornis... en hoe eerder je inzet adequaat op die ontwikkeling hoe beter de uitkomst is. Dus ja. je kan eigenlijk die kostbare tijd niet verliezen. Ik was nog even benieuwd, nou, op het moment dat je te horen kreeg... dat die arts zei, toen je, toen, hè, toen je met Benjamin binnenkwam, heb ik heb het al gezien, mm -hmm. toen zei je dat je was opgelucht. Was je toen opgelucht omdat de zoektocht ten einde was? Of omdat het het begin was... Van een ander traject. Dat kan ook nog een namelijk. Ja, he? ik was opgelucht uh, omdat uh, er, er bevestigd werd... wat wij al die jaren al dachten. En tegelijkertijd dacht ik, en nu gaat het beginnen. Maar het begon helaas niet. Ik dacht, nou, nu komt er dus een aanpak. En nu gaan we horen wat we met Benjamin moeten doen. En dat gebeurde niet. Behalve, uh, ja, hij kan naar een kinderdagverblijf... voor kinderen met een verstandelijke beperking. En daar zag ik jongens van 16 jaar op een schommel zitten fladderen. En dat deed mijn mannetje van vijf en een half ook. Dus ik dacht... Dacht, dat kan altijd nog. Ik wil eigenlijk wat anders. Dat konden we niet vinden in Nederland. Zijn we uiteindelijk naar Amerika gegaan en daar een, een ander soort aanpak geleerd. Ja. Ja, dat, je vertelt het over het vroegdiagnostisch centrum. Dat kan helpen. Hoe eerder je erachter komt, hoe eerder die ontwikkeling mm -hmm. uh, kunt gaan monitoren en verbeteren. Ja. Uh, maar is het dan zo? Moeten mensen dan, zeg maar, he, als ze een kindje hebben waarvan ze denken. Nou, dat zou eens iets met autisme te maken hebben. Moeten ze naar dat diagnostisch toe? Of kunnen ze bij een eigen huisarts. Wil je ja. eigenlijk elke arts die er is ja. in Nederland. Ja. daarover voorlichten? Ja, en dat gebeurt nu al. Op, op, een, op een beperkte schaal. Maar de bedoeling is dat het voor heel Nederland uh, beschikbaar komt. goed voorlichten, worden getraind artsen. Maar de het diagnostische instrumenten. Die gebruikt worden door artsen, dus videofilmpjes, waarop je ziet hoe kan een kind met autisme reageren. maken we ook beschikbaar voor ouders. Zodat als je denkt, goh, zou het zo zijn dat mijn kind. dan kan je naar de website gaan. Uh, autismejongekind.nl. En, en dan kan je kijken, goh, waar wordt zo'n kind dan op gescreend? En waar moet je dan op letten? En waar kan ik naartoe? Maar kom, kom je, volgens mij zei je net al een beetje: kom je nog steeds van die zoektochten tegen? Dat je denkt, ja. oh, dat traject heb ik ook gehad. Ja. Ik, uh, ik heb een boek geschreven. In oktober is dat uitgekomen. Dat gaat voor een groot gedeelte ook hierover. Ja. En ik ben daarvoor veel in Nederland hè, lezingen geven. Vanochtend was ik bij het Vrouwennetwerk in Katwijk bijvoorbeeld. En iedere keer komt er een moeder, minstens één moeder... aan mijn tafel staan in tranen met eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik had laatst een moeder die vertelde... ja, mijn zoontje is zeven en die kan nergens naar school. Dan, en dan rijd ik... Nou, Terug naar huis dan ben ik gewoon kwaad. Denk, hoe is het mogelijk dat in een land als Nederland een kind van zeven thuis moet zitten? En nog altijd, hè, is er dan in die twintig jaar, want ben je nu 27, niets veranderd? Ja, nou. ja dat is, dan kun je ook heel moedeloos van worden. Als je al twintig jaar met zo'n stichting bezig bent. <laughs> nou, er is natuurlijk veel veranderd, gelukkig wel. Maar er is nog een wereld te winnen. Ja. En, en uh, ja, nou ja, daar zetten we ons voor in natuurlijk. Het kan beter. En, uh... Ik hoop dat dat uh, ja. beter wordt ook. Nou, we gaan zo over hoe, hoe dat dan gaat. Bijvoorbeeld ook door middel van muziek. Want dat mm -hmm. speelt een hele belangrijke rol bij het stimuleren van ontwikkeling. Mag je zo alles over vertellen? Maar nadat? Frank Wielaard heeft gezegd hoeveel er bij Ierland tegen Nederland is. Frank, uh, nog altijd uh, 2-0 voor Nederland. Weet je het zijn, zeker? 63 jaar, absoluut. op wordt op steeds afgekeurd. Ja, nee, nee. Niks, niks geks gezien. Ook geen twijfelgevalletjes. Ook geen rare schakelingen in beeld waardoor je gefopt wordt. Uh, 63 minuten onderweg. En uh, ik ben ongeveer in gesprek blijven hangen bij het kan beter. En dat kwam namelijk ernstig overeen met waar ik naar zit te kijken in uh, de tweede helft. Voorrust uh, was het oké. Okay. Nederland kreeg voldoende kansen, halve kansen... om iets te, de, te kunnen bewerkstelligen, doelpunten te kunnen maken. En nu uh, twee vrije trappen gezien en verder nog niet zo heel erg gek veel... ...van het Nederlands elftal. En daar komen de Ieren over de rechterkant van het veld. Met die Kiern. die uh, heel moeilijk tegen te houden is. Nu wel, omdat ze aan de zijlijn vastgeplakt staat. En daar komt ze uiteindelijk Dominique Jansen tegen. En dan komt de rechtsback mee naar voren. Campbell is dat. Die krijgt de bal uiteindelijk bij Barrett, die invalster. In het strafschopgebied Ze is daar wel helemaal alleen. Tegen de achterlijn aangeplakt. Het enige wat je dan niet moet doen is ervoor zorgen dat ze uiteindelijk om kan vallen... ...en een penalty mee kan krijgen. Dat gebeurt ook niet. De bal gaat het strafschopgebied weer uit richting Campbell. Gaat richting uh, de aanvoerder McCain. En daar wordt dan uiteindelijk de bal van afgesnoept door spitsen. Waardoor het gevaar geweken is. Het duurt allemaal gewoon te lang wat die Ieren doen. Als ze balbezit hebben weten ze niet hoe ze snel richting de goal van Sarje van Vreelendaal kunnen komen. Behalve rennen. Maar als het met de bal moet en technisch en waar de vrije man staat is dat allemaal te ingewikkeld. Nederland staat comfortabel voor. Nog altijd met 2-0. Goed, dan gaan we naar het matchcentrum met Rachman Niemeij die naar de Champions League wedstrijden kijkt. En um, uh, vrij snel al zag dat Ajax Roma op 1-0 kwam tegen Barcelona. En Man City tegen Liverpool ook 1-0. Toen dachten we een heet avondje. Wordt dat het ook? Ja, er gebeuren wel dingen. Die uh, twee keer 1-0 staan nog steeds op het bord. Iets meer dan tien minuten nog. Zowel in Roma als uh, in Manchester uh, ook een kopbal naast. Zojuist van uh, Roma voor de 2-0. Patrick Schiek na Zeko, de tweede spits. Meter of zeven van het doel. Ja, dat zijn gevaarlijke momenten, net als de tackle van Piqué. Beetje met de benen vooruit. Twee benen, de bal komt nog bijna op de arm van Omtiti. Nou, Dat blijkt dan zijn borst te zijn. Maar Roma is echt wel de baas tegen Barcelona. En Suarez en Messi bijvoorbeeld heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. De aanval ook nu via de linkerkant. Roma heeft veel meer de bal... Hoewel Barcelona die bal nu weer veroverd. Ja, en Manchester City, dat uh, heeft wat pech. Een bal op de arm van Milne. Een duwtje van uh, Robertson in de rug bij een van de Manchester City spelers. Maar de bal gaat niet op de stip. En dus blijft het bij die twee keer 1 tegen 0. We, we verder met uh, Aaltje van Zweden over stichting Papageno. Die 20 jaar bestaat, morgen officieel. Is dat er een taart in de vriezer of... Uh... Uh, ja, ik hoop het. Ja, Dat, hoop je de, dat heb jij niet zelf verreden. Ja, je, je gaat niet over de vriezer thuis begrijpen. <laughs> ja, misschien in het Geno huis gaan ze denk ik een ja. heleboel appeltaarten bakken. Ja, ja, ja. Je hebt net al iets verteld hè, over hoe dat bij jullie Benjamin eh, begon... En, en hoe lang dat duurde voordat uiteindelijk een goede diagnose kwam. Um, muziek is heel erg belangrijk gebleken bij ontwikkeling uh, voor, van mensen met autisme. Mm -hmm. Was jij iemand die als moeder al heel snel de, sla, de slaapliedjes uitprobeerde? Graag zong. Ja, ik, uh, ik, uh, eigenlijk zat Benjamin heel vaak bij mij op schoot. Uh, uh, en dan zong ik kinderliedjes voor hem. Dat was eigenlijk een van de weinige dingen waarmee... een, een bal en kinderliedjes. Daarmee kon ik zijn aandacht <lacht> vasthouden. Wat, wat voor kinderliedjes noemde ze? Ja, altijd is kortjakjes ziek. Gewoon het, het, uh, het, het oud-Hollandse liedjesrepertoire. Uh, repertoire. Ja. En daar kon ik zijn aandacht mee vasthouden. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat... hij keek gebiologeerd naar mijn mond. Laat ik mijn hand voor het laatste woord van... Uh, altijd is kortjakjes ziek uh, houden. En dat vond hij zo irritant. Dus hij ging mijn hand weg trekken. En toen zei ik, weet je wat, zeg jij ziek, probeer ziek, want ik wilde maar zo graag dat hij ging praten en communiceren. Ja. Als je een kind krijgt als Benjamin, dan hoop je maar dat hij op een gegeven moment kan duidelijk maken wat er in hem omgaat. En, en dat deed hij. Ik merkte dat, dat dat eigenlijk werkte. Dus zo heel langzamerhand, ja, dan ga je dat meer inzetten en beginnen. En wat ik helemaal niet wist, is dat muziektherapie eigenlijk een gebied was wat al veel meer gebruikt werd voor kinderen met autisme. Alleen in die hele zoektocht was ik dat nog niet tegen. Ja, want vooral daar dit is voordat de diagnose werd ja, gesteld? Is, ja, ja, ja zo'n beetje rond diezelfde tijd is dat allemaal ja, gebeurd. Dus dit is allemaal ja. een terugwerkende kracht dat je na gaat denken... van oh ja, toen en oh ja, dit en oh ja... er vallen er in één keer allerlei kwartjes. Ja, ja. Ja, er zijn ook mensen die daarvoor gestudeerd hebben, muziektherapie. Ja, en die zeker. zijn er weer aangesloten, ook inmiddels bij jullie stichting. Ja. Hoe werkt dat precies? Uh, die gaan wekelijks naar de kinderen thuis. Dat netwerk hebben we eigenlijk al twintig jaar. De kinderen, hoeveel, hoeveel moet ik dan aan denken? Oh, weet je dat ik dat eigenlijk niet meer weet? In het begin deed ik het allemaal zelf. We hebben nu 30 muziektherapeuten... die door heel Zo. Nederland eigenlijk rijden. Het zijn allemaal hbo geschoolde therapeuten. Ja. En, dus dat uh, kunnen echt honderden kinderen zijn? Uh, of ja, wel meer honderden. denk ik hoor. Ja. Oh, ja? En die blijven natuurlijk maar een bepaalde periode. Het is niet de bedoeling dat je jaren doorgaat met muziektherapie. Het is echt een behandelvorm. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er misschien twintig, tien of twintig keer... dat is ook individueel. Uh, ik zal de cijfers opvragen, ik weet het. Dat zeg niet meer. Doet <lacht> dat goed bij een jubileum, ja, ja. Dus. ja okay. Maar wat, wat doen ze precies ja. bij die kinderen? Nou, ze rijden naar de kinderen thuis. Eerst overleg met de ouders. Van wat zijn belangrijke doelen voor jullie? Of met de behandelaars. En dan gaan ze aan het werk. En muziek wordt dan echt ingezet als middel om ontwikkeling te stimuleren. Dus soms denken mensen nog wel eens... nou ze leren gitaar of piano spelen. Zo is het niet. Kan een doel zijn, als dat hè, erbij hoort. Maar over het algemeen is een trommel of een gitaar... of wat dan ook, of de stem wordt ingezet... om contact te maken, te communiceren... En dat kan heel divers zijn, want er, in onze projecten zitten kinderen van twee tot en met uh, twintig misschien zelfs wel. Mm -hmm. uh, en mensen die niet praten, kinderen die heel goed kunnen praten, die bijvoorbeeld in de puberteit zijn en met emotionele problemen zitten. Of kinderen die niet communiceren, die proberen te verleiden tot communicatie ja. met muziek. Begrijp ik nou goed dat uh, in de beginperiode, toen dit net werd opgezet, dat uh, Jaap met zijn chauffeur <laughs> rondreed <laughs> ja, is, uh, ja. met, met de muziektherapeut in de auto? In de dure dienst toch ja. ja, de woord ik ja, het niet noemen, maar het was inderdaad een dure dienst Zo zijn we begonnen, ja. Dus uh, er reed zijn... een Mercedes voor en dan kwam er een... Uh, Viooertje uit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, We zijn echte doeners en, en we wilden het project heel graag opstarten op in Enschede. En het, uh, het conservatorium Enschede wilde graag meedoen. zeiden We hebben een muziektherapeut gevonden en studenten draaiden ook mee in het project. Maar ze heeft geen rijbewijs. Dus ik kwam thuis bij Jabe en dacht, nou verdorie, zijn we nou hier ook alweer jaren mee bezig. Ga... Nou, zegt die weet je. Wat, dan uh, nemen jullie mijn auto met chauffeur en, en, en dan rijdt uh, hij, hij haar rond... Uh. Door Enschede. Dus wat een topman is het. Vol met instrumenten en auto. <laughs> ja, dat was echt heel vreemd. Schitterend. Ja. Uh, nou, de muziek de, de, de wilde je nog meer mee. Dus, uh, he, want op een gegeven moment, ja, die muziektherapeut, dat zijn dan ook maar 30. En je wil eigenlijk iedereen kunnen helpen. Ja. Uh, dus is er nu een app voor muziektherapie ontwikkeld. En onze verslaggever Reinhard Meijer die vroeg in het uh, Papageno-huis aan Hans Koeleman, directeur communicatie en duurzaamheid bij KPM. met wie jullie de app samen ontwikkelden. Wat voor app het dan precies is. Het is de Team Papageno app. Wat is dat voor een app? Nou, het is een muziekapp waarmee kinderen die uh, autistisch uh, zijn, zeg maar, uh, spelende wijs met muziek contact kunnen maken met anderen. Dus ze kunnen heel makkelijk uh, ritmes uh, in die muziekapp uh, activeren en ook later ook melodieën. Dat kunnen ze op vier instrumenten doen: op een piano, op een bas, een gitaar en een drum. En de muziektherapeut begeleidt ze daarbij. Zullen we de app er even bij pakken? Want hij wordt komende zondag, 15 april, gelanceerd. Hij is dus ja, echt bloedje nieuw. Ja, klopt. En uh, wat je ziet is het is een soort muziekspeler. Dus je kunt er eigenlijk uh, door middel van uh, hele simpele puntjes... kun je er uh, allerlei uh, ritmes en melodieën mee uh, gaan uh, maken. Je ziet allemaal verschillende kleurtjes ook. Groen, ja. oranje, ja. geel. Klopt, dus je kunt daar, daarmee eigenlijk zelf iets creëren. Met een instrument wat er nu uh, in oh. zit. Uh, en het werkt eigenlijk heel een heel spelende wijze kunnen kinderen hier uh, muziek mee leren maken. En kun je uiteindelijk ook een heel nummer componeren, ja, bijvoorbeeld? Zeker, zeker. En de bedoeling is ook dat als je een nummer dadelijk hebt gecomponeerd... en je hebt dat bijvoorbeeld gemaakt met je vrienden... op het platform waar de app deel van uitmaakt... Uh, en met de muziektherapeut en misschien wel met je ouders... Dan, dat die muziek ook uiteindelijk een keer wordt uitgevoerd. Het is een online platform waar ook andere kinderen bij kunnen. De bedoeling is dat ze op dat platform uiteindelijk ook... als ze genoeg zelfvertrouwen hebben... hun eigen muziekstukjes die ze gemaakt hebben... gaan delen met andere kinderen. We zitten in het Papageno-huis. Klopt. Gaat het om dit soort jongeren, dit soort ja, kinderen? Ja, dat klopt. En uh, daar zijn er best heel veel van, uh, ook in Nederland. Dus wij, uh, toen wij dit initiatief zagen, toen zeiden we... Ja, dat, is, dat zijn kinderen die ongewild eigenlijk in een sociaal isolement terechtkomen. Of eenzaam zijn. Daar zoeken we middelen voor om die toch met anderen in contact te brengen. En muziektherapie is een heel mooi middel. Maar uh, ja, eigenlijk wil je de kinderen ook met elkaar in verbinding brengen. En deze app gaat ervoor zorgen dat die kinderen ook uiteindelijk met elkaar in contact gaan komen. Met muziek als, uh, ja, als de verbindende factor. Klinkt net alsof hier op de achtergrond ook al een beetje muziek wordt gemaakt, hè? Exact, ja. Zo klinkt het, ja dekseltjes en potjes en pannetjes. Precies, en ik denk dat dat een heel mooi begin is... maar ik denk dat de app nog veel meer mogelijkheden gaat bieden. Nou, die mogelijkheden gaan we dan zomaar eens even verkennen met Aaltje. Maar we volgen ook de livesport natuurlijk vanavond. Dus we zijn ook wel benieuwd hoe het gaat. Bijvoorbeeld Rachna Niemeyer bij die Champions League-wedstrijden. Goedenavond. Er gebeuren, wel dingen. er gebeuren nu wel dingen. Met name bij die wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool... Het staat 1-0, maar Sané... ...wordt teruggefloten. Hij scoort. Karius komt uit zijn doel. Keeper van Liverpool. Dan komt die bal weer terug richting het doel. Beetje karamboleert zeg maar. En dan staat hij wat mij betreft echt geen buitenspel. Maar hij wordt wel teruggevlacht. En de Spaanse scheidsrechter Antonio Martello-Hos keurt het doelpunt af... Maar volgens mij is dat een verkeerde beslissing. Zo blijft het 1-0. Het gebeurt allemaal een uh, minuut nadat Bernardo Silva een uh, schot uh, loste. Dat op de paal eindigde. Vol erop. En zo geeft dat aan dat Manchester City vol in de aanval is. Heel even de fase geweest waarbij Liverpool wat meer de bal had. Een schotje van vrij ver. Niet echt gevaarlijk van Alex Oxlade. Chamberlain, daar had uh, Ederson geen problemen mee. Maar een bal op de paal en een afgekeurde treffer. Ik zag daar niks geks. Nou is het wel zo dat ik het geluid bij die wedstrijd niet heb. Het geeft een beetje een merkwaardige beleving bij zo'n duel. Waar het zo ontzettend uh, sfeervol is op de tribunes. Maar we gaan zo eens even kijken. Misschien nog eens in een extra herhaling of er misschien toch iets is geweest. 1-0 staat er daar. En Roma krijgt kansjes tegen Barcelona. Met name kopballen. Maar ze gaan er niet in. En ook daar opslag van rust. anderhalf minuut nog 1-0. Marleen, uh, Morena in de studio heeft een gezicht van... Uh, waar zit ik naar nou te kijken, Frank Wilaat? Uh, een beetje. Uh, je zit je niet te amuseren, Marleen, toch? Nou, ik zie dat ze hard uh, hun best doen... maar dat het toch wel hier en daar wat slordiger wordt. Ja. Wat concentratiegebrek, denk ik. Beetje en, stroperig. Uh, <laughs> beetje stroperig, wat hij zei. Maar goed, uh, het... Kijk, er is niks aan de hand nu. Er ja. gebeurt ook niks. Die ieren worden ook helemaal niet gevaarlijk. De enige wat ik net al zei. Als er toch onverwachts een corner komt. Of, uh, daar moet je, je misschien dan zorgen om maken. Maar ja. ze komen ook die hele verdediging niet door. Dat nee. Frank, is dat een goede samenvatting? Ja. Wat vind jij eigenlijk ja, willen vertellen? Ik zeggen, ik kan er niks aan toevoegen. Ik trek <laughs> zelfs hetzelfde gezicht. Dus, uh, <laughs> echt heel erg anders kan ik het, uh, kan ik het ook niet brengen. In Nederland heeft ontzettend veel uh, balbezit. Het regent voortdurend om een klein beetje in beeld te schetsen. Wat er dan aan de hand is, dat veld is dus kleddernat op sommige plekken. Dus zo nat dat die bal ook een beetje blijft liggen. Niet heel erg, maar toch ene, op de ene plek rolt hij heel erg door. Op de andere plek blijft hij dan ineens liggen. Daar gaat Nederland weer proberen. Het zijn die slordige combinaties net voor het 16 meter gebied. Dit is een goed steekballetje op Berenstrijden. Daar moet dan de goal vallen. Oeh, dat is niet goed ingeschoten door Van der Donk. Die een goede wedstrijd speelt, maar zichzelf vergeten te belonen met een doelpunt. Dat is al de tweede keer dat het haar overkomt in uh, kansrijke positie. Dat ze het uiteindelijk niet afmaakt. Eén keer een randje strafschopgebied. Hele goede actie. Over die hele rand van het strafschopgebied. Vanaf de linkerkant naar binnen toe. En vervolgens uh, schiet ze dan heel slecht in. Hoog over de goal. Deze schiet ze nou wel behoorlijk in. Maar Hoelen, de kiepster van uh, de Ieren, houdt die bal er goed uit. En daardoor staat het ook met een kwartier te spelen. Nog steeds 2-0 voor Nederland. NPO Radio 1. Het is half tien en Jan van der Putten heeft verhuurd NOS Nieuws. Air France KLM en de Britse prijsvechter EasyJet... hebben samen een bot gedaan op de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben verschillende bronnen gezegd tegen persbureau Bloomberg. Alitalia ging vorig jaar failliet. Minister Hollongren ontkent dat de aanpassingen die het kabinet wil aanbrengen... in de nieuwe inlichtingenwet louter cosmetisch zijn. In een debat met de Tweede Kamer zei Ollongren... dat het om substantiële wijzigingen gaat die ook in de praktijk iets betekenen. Facebook-topman Zuckerberg wordt door de Amerikaanse Senaat verhoord... over het lekken van gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Meteen aan het begin betuigt dat Zuckerberg spijt... en zei dat hij verantwoordelijk is. En van veel kanten wordt geschokt gereageerd... op het plotselinge overlijden van Pieter Smit, de burgemeester van Oldamt in Groningen. Commissaris van de Koningin Paas noemt hem iconisch. Smit was 54, hij overleed aan een hartstilstand. Langs de en opstreken. Even melden dat het rust is in de Champions League... bij Manchester City-Liverpool 1-0... en ook bij AS Roma tegen Barcelona staat het 1-0. Ja, Aaltje van Zweden zit hier nog in de studio van Stichting Papageno. Bestaat morgen 20 jaar voor, als u net inschakelt... zet zich in met de Stichting voor Autistische Kinderen. Heeft er zelf eentje beem in en die is veel geholpen... bijvoorbeeld door muziektherapie. Daar hebben we het even over gehad. We hebben Reinhard gehoord over die app die er is... Of die er komt, want die wordt dan gepresenteerd... ook met, met een soort concert, hè, geloof ik. Ja, in het Concertgebouw aanstaan zondag. Met een aantal kinderen die meedraaien in onze projecten. Die gaan uh, daar ook muziek maken. Dus dat is via de app is dat eigenlijk tot stand gekomen? Meer meer. Ja, nu, ja, in de, in de proeffase. Hè. Dus ja. dus dan gaan we daarna naar buiten toe. Maar dit ja. zijn de kinderen die al eigenlijk meedraaiden. Maar gaat het ja. vaker gebeuren dat er een concert komt van muziek... dat ontstaan is door middel van die app ja, dat, uh, van ja. artistische kinderen onderling? Ja, dat is de bedoeling. Het is natuurlijk niet alleen een virtueel contact... wat je met die app tot stand wil brengen, samen muziek maken... Nee. maar <lacht> ook echt live. Dus uiteindelijk komen een aantal concertjes waarbij de kinderen bij elkaar komen daar een muziekstuk met de app componeren... en dat wordt uitgevoerd door professionele muzici... of misschien ook door henzelf... Ja. Ja, want die app is die binnenkort voor iedereen verkrijgbaar? Of hoe werkt dat nee, precies? Nee, nog niet. Nee, die is oh. eigenlijk alleen verkrijgbaar. Of tenminste voor de kinderen die bij Papageno zijn aangesloten. of die bij Papageno willen muziektherapie willen afnemen. En uh, om, om het ook veilig te houden. Het is niet iets uh, wat je zomaar uh, kan doen. We willen de kinderen ook echt kunnen beschermen. Het is ook een veilige ruimte. Uiteindelijk moeten ze daarmee in contact kunnen komen met elkaar. en ah, okay. foto's en berichtjes uit gaan uh, uitwisselen. Ja. Dus wellicht het ooit uh, groter beschikbaar. Maar nu nog niet. Morgenavond een Benefietconcert? Ja. Waar? In het Concertgebouw nam ze het Kijk. Ja. En met wie? Uh, met het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Jaap. En uh, Paul de Leeuw komt een lied zingen. Met het Papageno-koor. We <coughs> hebben een koor van mensen met en zonder autisme. Alles wat we bij Papageno doen, heeft eigenlijk met verbinding te maken. Nou ja, samen zingen verbindt. Uh, mensen met, met en zonder autisme brengen we daarmee samen. En uh, Guus Meeuwers. Nou, ja, is ja. het dan helemaal uitverkocht? Ja, het is uitverkocht. Oh, echt hoor? Ja, nou, misschien nog een... We hebben... Moet je graag komen? <laughs> nou, ongetwijfeld. Ja. Maar, maar, maar, nou, maar waar het mij om gaat, is dat ja. je... Je bestaat nu twintig jaar, je geeft een benefietconcert. Ja. En dan de vervolgvraag is, als het heel veel geld oplevert... Ja. Wat, wat wil je nog bereiken? laat me zeggen, waar sta je over twintig jaar? als je Oh, over twintig jaar? Ja, bijvoorbeeld. Is, Want je, ga, uh, ja. Je, ga, je wil iets doen met het geld ja. wat je morgen ja. binnenkrijgt, denk ik. Ongetwijfeld. Heb je ideeën? Ja, we hebben een aantal jaar natuurlijk. We willen heel graag de kinderen die op de wachtlijst staan... om in het Papagenohuis te komen wonen en werken helpen. We zouden initiatieven willen ondersteunen in Nederland... om andere Papageno-huizen te openen. De muziektherapie uitbreiden. We doen nu ook wetenschappelijk onderzoek. Komt in de zomer uit. Dat is altijd fijn om naar zorgverzekeraars te kunnen laten zien. Uh, en de vroegdiagnostiek uh, goed echt landelijk van de grond kijken. Hoeveel huizen zijn er nu? Eén. En je wil ja. graag naar? Iedere provincie. Om mee te beginnen? Ja. <laughs> dat, dat, dat is het doel voor de komende, laten we zeggen, voor de komende 20, 20 jaar. jaar Iedere ja. provincie één. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, maak er een mooi feestje van morgenavond. Dankjewel. Ja, heel veel ja. plezier ook. Bedankt. Een feestje, dat is het ook wel voor de oranje dames. Zo is het een wedstrijd eh, waar soms ook wel wat geruzied wordt, van Vilaat. Ja, het is niet de eerste keer dat ze elkaar in de haren vliegen, inderdaad. Deze tackle van Little John, net ingevallen. Op groene is overigens ook een vuile... ...op een nat veld en dan te laat ingeleiden en ook nog vol doorgeleiden op de enkel van groene Die al twee keer met de handen op het gras sloeg. Om daarmee ook aan te geven dat het wel degelijk behoorlijk pijn deed. Hopelijk kan ze wel door en kan ze ook hierna gewoon weer aantreden bij Frankvoort. Haar ploeg. En, uh... Kan ze dus ook ja, zo te zien. Gaat het allemaal uiteindelijk wel goed aflopen. Al was die tackle wel goed raak. Zal ik maar zeggen Je ziet aan de Ierse vrouwen dat ze inmiddels een beetje genoeg ervan beginnen te krijgen. Dat ze echt geen enkele kans krijgen tegen dit uh, Nederlandse elftal. Die 2-0 die op het bord staat met nog 10 minuten te spelen. Die oogt behoorlijk veilig. Want ze komen niet of nauwelijks in uh, de buurt van Sari van Veenendaal. De keeper van uh, Nederland. En die hoeft eigenlijk, behalve in de eerste helft één keer ingrijpen bij een hoekschop... hoeft ze eigenlijk niet of nauwelijks wat te doen in de tweede helft al helemaal niet. En je ziet de frustratie bij de Ieren hier en daar in nogal felle tackles wel tevoorschijn komen. Daar moet Nederland dus ook vooruit gaan kijken... dat je heel van het veld afkomt. En met een overwinning. Dat laatste lijkt wel goed te komen. 10 minuutjes nog, 2-0. Marleen Molenaar kijkt mij hier in de studio. Marleen, ik wil nog even weten... die ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Als je nu kijkt... wij hebben jou in de studio voor de duiding. Er zitten behoorlijk wat mensen op de tribune... in Eindhoven uitverkocht. 700.000 mensen hebben naar de televisie gekeken. Dus kijken wat het vanavond oplevert met de concurrentie van de Champions League natuurlijk. Hoe heb jij de laatste paar jaar dat vrouwenvoetbal zich zien ontwikkelen? Nou ja, goed. Ik zat er middenin. Uh, natuurlijk. Doordat ik uh, vijf jaar bij Ajax uh, zeg maar uh, verantwoordelijk geweest ben voor het vrouwenvoetbal. En, ja, dus jij ik, kan het goed inschatten? Ik kan het goed inschatten. En als ik het ook... Uh, want het grappige is, hadden we het net nog over. Ik heb ooit mijn debuut gemaakt tegen Ierland. Uh -huh. En... Um, dat was in Zandam. de club daar waarbij ik speelde. Dus dat was een leuke combi voor de pers. Dus inderdaad, dat stond echt wel overal in, in alle kranten en wat dan ook. Hoeveel mensen stonden er langs de kant? Ja, dat wil ik net zeggen. Oh. Dat, wij speelden daar op een amateurveld. En uh, nou ja, wie weet stonden daar, ik, ik weet het niet eens meer, duizend, tweeduizend, drieduizend mensen. Het was wel heel vol. Maar het is toch wat anders dan dat er nu dertigduizend uh, op de tribune zitten. Toen was het ook misschien een beetje nieuwsgierigheid nog. Nou, nee hoor, dat was eens. het wel. Nee, dat was ook wel, dat, dat leefde wel. Alleen ik denk nu ook, met name door uh, het hele social media gebeuren... dat je er ook veel meer aandacht nog aan kan geven. Want ik hoorde van de week Barbara Barend hier ook uh, zitten... en die vertelde bijvoorbeeld het voorbeeld van Barcelona... zo goed, dat uh, gemengde elfde foto. Maar dat deed ik al bij AZ. Alleen toen, ja... Die werd gemaakt en het in, stond in het Noord-Hollands Dagblad. En mm. ja, dat was het dan. En, en we hebben hem ook bij Ajax gemaakt. Uh, met de mannen op de foto. Dat heeft overigens nog uh, met een volle pagina op de Telegraaf gestaan. Mm. Maar dan uiteindelijk... Dan, dan houdt het op. En nu... Er wordt zoveel, uh, Je kan er ook zoveel aandacht aan geven door het hele social media. En ik denk dat dat ook wel iets is waardoor het uh, ja, bij veel meer mensen terechtkomt. En met name ook bij de jonge kinderen, want ja, die lezen geen kranten. En die zitten wel, uh, hè, zoals we weten, uh, de hele dag uh, met dat mobieltje in hun hand. Ja. De vraag is, of tenminste al het gisteren in het sportforum even over. Op zo'n avond als vanavond, <kugst> waarin ze dus eigenlijk de, de vrouwen tegenover de mannen staan. Zien, het is allebei te zien op televisie. Ja. Um, wat zou dat, hoe zou dat qua kijkcijfers gaan, denk jij? Ja, dat denk hebben natuurlijk enorme cijfers van de zomer gezien. Hè? Echt tijdens het WK. Dat is natuurlijk een anders andere kwalificatie, maar toch? Ja, daar ben ik ook uh, heel benieuwd naar. En dan wordt het uitgezonden op SBS 9. Ik hoorde ja. tussen de middag iemand... die ik wist niet eens dat dat bestond. Nee, nee. Dus dat, dus ja. brood, ik dat... Ik heb laatst op NPL 1 Extra gedaan... Dan wist ook niemand dat het bestond. Nee, maar Je, je had wel voor kijkers had je? Ja, ik, ik zal niet over opschrijven. Jawel, heel veel. Oh. 600.000? Dat was wel de schatting. Ja, ja, precies. Ja, nee, maar dus ik dat denk kan. dat dat... Dat, ik, dat is natuurlijk inderdaad geen... Uh, als je daarover moet... Praten, maar een eerlijke strijd. Als je uh, op, he, op SBS 9. wat sommige mensen niet eens weten te vinden. En, en niet op het opennet. Op open is wel op het opennet. Ja. Daarom, ja. dus ik denk dat we het ook in, in, uh, op die manier niet uh, moeten vergelijken. Maar kijk, dat het voetbal gewoon leeft. Kijk, hier heb. Nee, ik niet alleen, maar al de mensen uit mijn pionierstijd. Hè, Vera Pauw, ja, Serena zit er nu natuurlijk middenin. De bondscoach. Uh, we hebben samen gespeeld. Maar dat ook trouwens een keer tegen Ierland nog, uh, las ik. Uh, was dat helemaal vergeten hoor, maar dat uh, kwam uh, voorbij. Uh, maar wat was de vraag? <lacht> ja, uiteindelijk, wat, ik heb, jij hebt toch gisteren een flesje wijn opgezet, Robert, of niet? Nee, dat was ik niet. Wie heeft die nee, weddenschap nou gedaan? Stift de, stift de vond, VI, maar met wie dan? Die deed dat met uh, Amman of Sarobu. Oh ja, oh ja. ja. want Amman ja. dacht uh, dat de mannen uh, de meeste kijkers trekken, Of ja. was het andersom? Nou ja, whatever. Ik denk ja. dat, we, dat, dat we die hele strijd nog even niet moeten aangaan. Maar nee. dat wilde ik zeggen. Het feit dat je zo lang, uh, dat had ik het over dat pionierschap... dat je zo lang zeg maar tussen aanlangstekings... Aan het vechten bent om uh, het onder de mensen te krijgen, ja, dat, dat, dat is nu natuurlijk helemaal gelukt. Iedereen gelukt. praat over vrouwenvoetbal. En Behalve Aaltje dan, hè. Die, nou, die, die, Aaltje, die moet nog gewonnen worden. Nee, ik <laughs> weet, Aaltje, die, die volgt mij ook wel een beetje hoor, dat weet ik. Ja, ja. Is het, ik bedoel, we kunnen het niet allemaal van voetbal houden, zo simpel is het ook in het leven, Aaltje, maar is het maar heb je iets van die begeistering vorige zomer meegekregen? Nee, ja, natuurlijk. En vrouwenvoetbal vind ik, vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Maar in een gezin met een voetbal... Mm -hmm. Mijn man is voetbalgek. En drie zoons. Uh, je ja, moet een uh, beetje het evenwicht uh, ja, erin dat brengen. Ook, ja, ja, dat ja, lijkt me dat, ook heel verstandig. Ja. Maar Benjamin uh, zie ik ook wel eens bij Ajax. Die was uh, afgelopen zondag bij Ajax. Ja, daarom. Dat is geweldig. Ja. Ja. Ja. Even, even naar de slotfase van, uh, van Frank Wielaert bij uh, Ierland tegen Nederland. Want hoe lang heb jij nog, Frank? En wat extra tijd. Het staat nog altijd 2-0 voor Nederland tegen Ierland. En uh, Nederland is nog steeds de betere ploeg van Ierland. We uh, deze wedstrijd niet meer zo gek veel te vrezen. En uh, Nederland speelt nu ook de bal rond op de helft van de Ieren. Eigenlijk zoals dat de hele wedstrijd al het geval is. Met spitsen die maar eens uh, gaat dribbelen. Dan probeert de bal bij roer te krijgen. Daar staan dan heel veel groene hemdjes van uh, de Ieren. Dan is het lastig om die ene Nederlandse speelster te bereiken. Dat blijkt ook wel, want die bal wordt uiteindelijk verloren. En dan kunnen ze hier uitverdedigen, dat doen ze, via Campbell. Die bal hard en hoog naar voren schieten naar Kiernan. Die diepe spits, dan moet die bal even terug... Via McCabe en dan naar Barrett. Barrett gaat dan diep, maar Van der Gracht is daar goed bij. Kan de bal rustig terugleggen richting de keeper. Barrett die, uh, heeft het dan eigenlijk al opgegeven op het moment dat die bal uh, daar diep gaat. En Van Venendaal rustig in balbezit is. <coughs> maar dan komen ze nog een keer over de linkerkant van het veld met McCabe. McCabe legt die bal even terug. Hij krijgt een douw, maar uh, die gaat ook heel gemakkelijk liggen, zegt de Franse scheidsrechter. En dus kan Nederland uitverdedigen spitsen. Doet dat slordig. Barrett pikt op. En dan kan Ierland nog een keertje komen. Over de uh, rechterkant van het veld komen ze nu. En uh, daar zit een tackle van uh, Siri Worm. Die moet wel uitkijken met die tackles. Want die heeft al een gele kaart. Maar uh, Kiernan wordt in ieder geval wel uh, gestuit op deze manier. Die snelle spitsbal over de zijlijn. Dus er was ook nog een, uh, een verre tackle. En dan uh, komt toch nog Ierland een keertje met O'Sullivan. Uh, O'Sullivan geeft die bal goed voor. Maar niemand bij de tweede paal om daar wat mee te doen. En dan rolt die bal over de achterlijn en kan Nederland rustig een doeltrap gaan nemen via Sari van Veenendaal. Drie minuten officiële speeltijd nog. Nederland gaat winnen van Ierland. En de koppositie helemaal alleen nemen in de WK-kwalificatie. dat is precies de bedoeling. Want alleen de nummer één plek geeft direct kwalificatie voor het WK. Ja, Marleen, we komen zo weer terug, Frank. Uh, om het laatste plaatsje al ook mee te krijgen vanzelfsprekend. Marleen, uh, Sarina, je hebt dus met haar gevoetbald. Ze is nu bondscoach. Uh, had ze vroeger al iets waarin jij, uh, he, waarin jij kon zien van... oh, dat is er wel eentje, die, die gaat het nog verschoppen? Of nou, is dat, Het kan ook zijn dat, dat dat zich pas later heeft ontwikkeld, hoor. Nou, ik zat dus die papieren even, die persmap, door te nemen. Dan lees je een opstelling van uh, tig jaar geleden. En dan natuurlijk de meeste namen weet je. En, maar goed, als ik er dan een paar zou uitpikken... dan um, ja, zou Sarina wel... Um, ja, wat zij nu natuurlijk niet had, ik dit kunnen verwachten... maar. Ze had wel wat. Pakte ze de leiding in het veld bijvoorbeeld? Ja, ze speelde uh... op middenveld. En ze was uh, ja, wel een dwingende speelster. Een heel, uh, heel gedreven en, uh, lopen. En, en ja, ze had wel overwicht. En, ik, uh, ja, ik, en dat weet ze nu ook goed uh, over te brengen op, op haar team. Ja. Ja. En uh, ze doet, heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Hoe lang uh, moest ze eraan blijven als het als, als, als aan jou ligt? Als jij het zou mogen bepalen? Nou ja, goed. Ze heeft nu net een contract uh, weer afgesloten. Dus laten we nou... Uh, dat bij de vrouwen gewoon maar even normaal uh, uitdienen. Ja, dus niet dat twee keer verliezen eruit. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee. En, um, nou ja, goed. En, en we zullen zien, we hebben natuurlijk ook nu een nieuwe assistenttrainer. Dat is Michel Kreek. Uh -huh. En tijdens het EK was dat Foppe uh, de Haan. En ik denk ook dat ze. En dat is natuurlijk ook de kracht van Serena. Dat, dat zij hem erbij heeft gehaald. Maar dat ze ook wel heel veel aan hem gehad heeft. En, uh, nou, en we zullen zien hoe dat nu uitpakt met, met Michel. Die heeft natuurlijk ook wel wat uh, betekend met zijn eigen voetballeven. Ja. Duidelijk. Dus. Uh, ja. ja. Laten we even naar Frank gaan voor de slotfase van uh, Ierland tegen Nederland. Het zou toch wel lekker zijn als er nog eentje bij kwam, uh, Frank. Ja, je hebt er geen invloed op, maar ik spreek het maar even uit. <laughs> ja, precies. Ik geef het door. Ik weet niet of het helpt, inderdaad. laatste minuut loopt van de officiële speeltijd Ierland-Nederland in Dublin... op het veld van Shamrock Rovers. Dat blijft toch altijd mooi. Die uh, een, een namen van uh, voetbalclubs op het uh, eiland van uh, Groot-Brittannië... En Nederland speelt de bal rustig rond bij de, de middenlijn in de buurt van de gracht. Krijgt de bal van Renate Jansen. Dribbelt dan rustig de helft van Ierland op. Levert in bij Groenen. Het is nu echt stilstaand voetbal. Een beetje om je heen kijken. Iedereen staat stil, ook de Ieren. Dus het is ook makkelijk om die bal een beetje heen en weer te tikken. Van de gracht en Groenen doen het een keer of drie heen en weer. En vervolgens gaan ze... Uh, dan proberen we wat diepte te zoeken. Onder andere bij Roort. Er is er wat ruimte aan de linkerkant bij Van der Donk. Van der Donk dribbelt dan naar binnen. Maar krijgt die bal dan niet goed uh, mee. En uh, gaat dan uiteindelijk uh, over de zijlijn. En mag Ierland daar gaan gooien. Halverwege de eigen helft. Als de extra tijd loopt. We krijgen twee minuten extra tijd. En uh, Ierland mag daarin nog proberen iets van de eer te redden. Nou, dat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen door een doelpoging te ondernemen. Dat zou op zich wel aardig zijn. Want een echte doelpoging kan ik me niet eens herinneren van Ierland in deze wedstrijd. En dat zal ook worden aangehaald onder andere door Serena Wiegman... als een van de hele goede punten in dit duel. Toch een lastige wedstrijd dat je precies nul kansen tegen hebt gekregen. En toch zelf voldoende hebt gecreëerd om deze wedstrijd uiteindelijk gewoon gemakkelijk te winnen. Zoals je dat hoorde te doen uh, en dat eigenlijk ook thuis al had moeten doen. Dan had je helemaal een enorm gat geslagen met de rest van de groep. En nu sta je in ieder geval drie punten los... Van Ierland. Dat is ook nog twee keer tegen Noorwegen moet voetballen. Mag je thuis nog tegen Slowakije En mag je uit nog naar Noord-Ierland. En dan nog een keer uit. Maar dat is pas helemaal in september. Uh, tegen Noorwegen. En die laatste wedstrijd. Dat wordt dan de grote cliffhanger. Gaat Nederland rechtstreeks of gaat Noorwegen rechtstreeks naar het WK? Dat zal de wedstrijd zijn waar het uiteindelijk allemaal om draait als allebei na deze wedstrijd. Geen fouten maken, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om. Je moet geen fouten maken tegen kleinere, minder grote ploegen dan dat je uh, zelf bent. Zoals Nederland dat eerder al een beetje gedaan heeft... ...tegen Ierland door 0-0 te spelen. Wat eigenlijk niet nodig was, maar wat uiteindelijk wel gebeurde. Nederland speelt op het middenveld de bal rustig heen en weer. Siri Worm kan hem weer inleveren bij Jackie Groene. Wat minder dominant aanwezig dan afgelopen vrijdag tegen Noord-Ierland. Maar dat veld was ook wat beter te bespelen. En het was ook wat groter. En de Noord-Ieren gaven ook wat meer ruimte weg... Op de plekken waar zij uh, zich op het veld uh, vertonen. Nederland probeert nog één aanval op te bouwen. Via Groene. En dan in uh, het midden daar nog van de Donk. Die wordt aangespeeld. Bal weggewerkt door McCabe. De aanvoerster van uh, Ierland. Maar dat is maar uh, echt een paar meter verderop. Renate Janssen aangespeeld. Even Kaatsen met Jill Roort. Dan weer terug naar Janssen. En dan is het uiteindelijk ook afgelopen. Nederland wint uiteindelijk gewoon meer dan dik verdiend. Want het is veel beter dan Noord-Ierland in Dublin met 2-0. Dankzij goals van Berenstein en Spits. Mark Zuckerberg. Normaal wil hij alles van ons weten. Nu willen we alles van hem weten. Uh, Nano Kastelijn, Hij is zich... as we speak aan het verantwoorden tegenover het congres in Amerika. Uh, goedenavond. Ja, volgt dat op de voet. Klopt. Um, we kunnen het even laten horen ook, hè? volgens mij. Uh... Developed here. Ja, dat is hij that. Yet. Nou, dat is hem niet, denk ik. Dat is niemand die vraagt. Nee, is um, <laughs> nou, we hoorden in het begin ook even een klein vermeentje... maar dat was een soort van de corporate story... waarin u vooral probeerde te benadrukken hè, hoe het allemaal begonnen is... en wat de mm -hmm. waarden waren en de idealen en hoe goed die allemaal niet is... Mm -hmm. Wat is er voor interessant gebeurd in de tussentijd? Ja, nou ja, je merkt een aantal dingen. Allereerst een van de belangrijkste vragen die we allemaal hadden was... zijn er andere gevallen zoals Cambridge Analytica? Zijn er dus meer datalekken bekend? En dat antwoord moest hij schuldig blijven. Hij heeft gezegd dat zijn team erop terugkomt. Maar dat vind ik toch wel een beetje raar je weet dat dat gaat gebeuren... en dat je dan niks kunt zeggen... Ook omdat een Amerikaanse zakenzender dit weekend meld dat er mogelijk een ander geval bekend is. Dan blijft het toch een beetje vaag. Dit moet ja, toch tot, tot, tot op de, in de puntjes geprepareerd zijn, zo voor hoor. Ja, dus daar hebben ze, ze, ze wisten dat die vraag ging komen. Dat kan niet anders, maar blijkbaar uh, willen ze liefst het liefst zo vaag mogelijk houden. omdat ze nog onvoldoende zicht hebben voor zichzelf. Dat ja, en erom... om te voorkomen dat ze er later op gebakt worden. Dat kan natuurlijk ook als hij nu zegt nee. en het blijkt ja te zijn, ja, dan is hij in aangelogeerd natuurlijk. Nee, je merkt inderdaad dat zeker Facebook de afgelopen tijd. Uh, heel voorzichtig is met wat ze wel niet vertellen. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja, wat. Wat valt er verder op? Nou ja, wat je merkt en dat is niet zo heel gek, de senatoren zijn toch wat op leeftijd. Dus dat is niet altijd even goed begrijpen hoe Facebook in <laughs> elkaar steekt en dat op de vragen rondging. Ja, hoe kun je uh, leven? Hoe kan een bedrijf zich voorbestaan uh, zonder dat uh, gebruikers ervoor betalen? Nou, door middel van reclame uh, zijn we ook stukken belangrijker. Moet je dat echt gaan uitleggen? <laughs> dus um, kijk, oh, het punt het is, he, het, het, het is best wel technisch, het is best wel ingewikkeld en deze senatoren die worden gebrieft door hun staf. Maar de vraag die wel rondging in hoeverre zijn ze goed? Ja, en hoeverre zijn dus deze, deze mensen in staat om het kritische verhoor... Af te nemen, waar eigenlijk heel de wereld op zit te wachten. Precies, nou dat gevoel heerst dat nu toe wel een beetje ook omdat een deel van de senatoren uh, nou ja, donaties van Facebook hebben gehad. Dus het is een beetje oh, ja. een rare gang van zaken. En het echte vuurwerk op hebben gehoopt, is er nog niet helemaal. Maar dat kan nog. Maar zit komen. jij als tegenredencteur toch ook op tevreden? Dat je denkt, is het open om nou dat interview te doen? Nou, aan mij lekker die Zuckerberg aan laten voelen. Dat gewoon een beetje. Ja. <laughs> maar goed, of jij Zuckerberg ooit tevreden krijgt dat. Uh... Ja, over... ik kan helemaal dromen. Overigens ja. de aandelen die zijn behoorlijk aan het stijgen, heb ik gezien. In mijn ooghoek. Ja, Wall Street is, uh, is tevreden over wat Zuckerberg. Tot nu toe te zeggen heeft en dat komt, denk ik, hè, toen hij leek heel gespannen, maar tot nu toe weet hij zich goed staan te houden. En zolang dat het geval is, is Rossiet uh, duidelijk tevreden. Ja, heb je ja. Facebook? Ik zit op Facebook, zeker. Ja, je je... hoor eraf of niet? Mooi ja, voorlopig nog niet, nee, nee, toch niet? Ik ook niet, hoor. Ja, ik wel, ik heb nooit. Ja, gehad. Nee, ja het die... ging bij mij heel makkelijk. Ik heb het gewoon nooit genomen. Ja, dus, uh, ja daar kun je de Het ja. er heel makkelijk van weten. Alsnog alles van je, waarschijnlijk. Ja, dat waarschijnlijk. is een beetje een probleem. Ja, maar alleen, monnaar, heb jij Facebook? Ja. Gooi je het eraf morgen of niet? Nee hoor. Oh. Zit je dan nou een beetje actie te voeren voor Arjen ja. Lubach? Als je, of... als, je, als je van Zweden heb je Facebook, Ja. ga je het eraf gooien morgen? Nee. Jongen, jongen. <laughs> ik vond hem Arjan die ontbopt zich altijd een beetje als anti-religie en zo, weet je wel. Maar hij, eigenlijk vind ik dat hij zich nu een beetje ontbopt als de messias van de anti-Facebook groep. Ik zag net ook op Twitter allemaal een soort van hè, mensen die dan toch twijfelen. Zegt hij, kom op, je kunt het, je bent niet alleen. Ja, echt? Uh, <laughs> een soort verloren, hij verlost ons <laughs> van Facebook. Vond toch uh, mooi om dat te zien. Maar goed, uh, ik, ja. ik blijf denk ik toch nog even zitten. Nando, we zullen je niet langer ophouden. Ga snel terug, uh, want het voorgaat nog even duren. Ja, zeker, we wilden ja. het al later in de avond. Okay, ja, Dankjewel. Nou, we horen je misschien uh, zo meteen nog even. Dankjewel van nu. Dag mee bij... Uh, bij uh... Het matchcenter van de Champions League. Tweede helft natuurlijk begonnen. In de eerste helft lachten er bij Man City tegen Liverpool al heel snel eentje in. Wat hebben we gemist tot nu toe? Uh, in die tweede helft uh, wel wat belangrijks. Want Pep Guardiola is niet teruggekeerd op de bank bij Manchester City. Hij is uh, weggestuurd aan het einde van de eerste helft. had alles te maken met de protesten. Naar dat afgekeurde doelpunt wat we, wat we zagen van dichtbij. Uh, ja, daar was hij zo boos over. Ik heb niet alles kunnen zien volgens mij. Ik heb het uh, idee dat hij ook buiten beeld al meteen wat heeft geroepen. Misschien wel in de richting van de vierde man. Want het leek nog wel mee te vallen had ik de indruk uh, op basis van wat ik heb zelf heb kunnen waarnemen. Er moet meer geweest zijn. Maar hij zit inmiddels op de tribune in het stadion van Manchester City. Twee keer 1-0. Ook bij Rome tegen een ongeïnspireerd en zwak Barcelona. En nog even terug naar dat doelpunt uh, wat, er, uh, wat er was van uh, Sané. Uh, bal kwam uh, ja, van, een, uh, van een speler van, Manchester of van Liverpool af. Dat was het been. Van Milner. En dat was eigenlijk de reden dat het doelpunt nooit afgekeurd had mogen worden. Hij uh, kwam terug die bal nadat Karius redding had gebracht via Milner. Ja, dat is dan uh, een tegenstander. Dus had dat doelpunt uh, moeten tellen. Maar dat uh, werd afgekeurd. En daar was uh, Guardiola dus zo boos over dat hij niet langer op de bank uh, zit. Hoofdschuddend een beetje op de tribune. En dat zou net beslissend kunnen zijn in zo'n ontmoeting uh, vandaag. We gaan met twee keer 1-0 dus verder. Ja, bij de ploeg. Zowel Roma als City heeft doelpunten nodig. En iets een beetje ook. 52 minuten onderweg ja, was het maar zo gelopen. Zoals in de openingsminuten van deze beide wedstrijden. Want na twee minuten lag hij erin bij Manchester City. En na een minuutje of 6-7 lag hij erin voor Roma. Maar sindsdien is het dus wachten op calls op beide velden. Goed, dat zei Rafa niet bij Twee Champions League duels, die, nou ja, waarvan de een dus eigenlijk Roma tegen Barcelona niet zo heel erg boeiend is, die, die andere nog wel. Maar alleen voel je want jij, ik ben weg bij Ajax. Um, wil je weer terug in het voetbal keren? Nou ja, um, daar yeah. ligt natuurlijk wel mijn expertise. He, natuurlijk tien jaar lang uh, dat ja, management gedaan. Maar je kan ook eh, expertise opdoen met een, uh, voor, voor een ander vak, hè? Nou, dat kan ook. Kan dus ook. Ik, uh, daar, daar sta ik ook wel ik kan voor open, hoor. Ik huis gaan werken, als je nou, dat zou willen. Nou, bijvoorbeeld, maar ik... Uh, ja, ik merk het is dus een beetje tweeslachtig. Ik, soms dan denk ik van... Nou ja, het is misschien ook wel goed om uh, even helemaal wat anders te doen. Maar ja, dan... dan ik blijf er maar mee geconfronteerd. Iedereen dagelijks begint er nog over. En dan, uh, ja, dan merk ik toch nog wel dat het me raakt. Ja, Je komt ook uit een voetbalfamilie. Ja, daarom. Dus de in de wieg lag er een bal naast, volgens mij, bij jou. Nou ja, inderdaad. Dus ik, uh, en je blijft er maar mee, mee uh, geconfronteerd. Ik hoor net vanmiddag van mijn zoon. Die doet, uh, zit in zijn laatste jaar uh, op de HVA... Hij uh, studeert economie en die moest voor zijn scriptie een, een, een presentatie houden. En dat moest gaan over leiderschap. Nou, de, de, de een neemt Steve Jobs, ander Johan Cruijff, allemaal dat soort namen. Hij had mijn vader genomen, ja. Kees Molenaar, die heeft hij dus nooit gekend... En ik heb hem, hij heeft er mij helemaal niets over gevraagd. Nou, even met mijn broer erover gehad. De grote man bij AZ. Ja, ja en hij heeft, en hij, nou, hij kreeg een heel mooi cijfer voor. Hij, hij belde me vanmiddag. En hij zei dat het grootste compliment was: dat hij aan die leerkrachten uh, mijn vader heeft doen laten leven. Terwijl die al lang al is overleden. Niemand kent, als je nu over Kruif praat... weten al die studenten dat. Maar en, en het, Hij combineerde het met My Way. Dat werd op mijn vaders begrafenis uh, gedraaid. En dat liet hij ook een stukje horen. En hij heeft gewoon mijn vader helemaal tot leven gebracht. En met uh, tranen in de ogen daar. En, en, en denk ik, nou ja... Dus hij leeft ook weer voort bij mijn kinderen. Ja. En, en dat, dus dat voetbal, dat zit er zo in. En hoe oud waren die docenten eigenlijk? Dat weet ik niet. Ja, goed, kijk, weet je, als, als die wat ouder zijn, dan, dan, kun, dan, dan, dan, dan raken ze ook eens naar natuurlijk bij, bij die mensen. Hè. Als die ook allemaal zo tussen de 40 en de 50 zijn, dan hebben ze hem in ieder geval nog wel gekend, neem ik aan. Ja, nou ja, misschien zover. Ik heb hem nog niet uitgebreid gesproken. Maar hij, hij gaf dat wel als groot compliment aan. Dat je eigenlijk ja. iemand die niet meer bestaat, of bestaat, niet meer leeft, dat, dat je die gewoon weer tot leven kan, kan brengen. Voor een hele jonge doelgroep. En, dus ja, zo zit het er gewoon bij ons in. En dat zeg ik dus helemaal niet uh, dat dat moest, want ik heb hem er helemaal niet over gehoord. Hij vertelt, belt me gewoon ineens op, ik heb het zo goed gedaan. Ja, goed voor alle uh, ja, oh, ja. ja, daar ben ik dan weer trots op. Ja, dankbaar. Voetbal zijn. gaat je al niet loslaten? Ja. Uh, nee, dat, dat, dat hoor denk ik, dan ik dan. ook niet. Nee. Dankjewel, alleen Molenaar, zeg ik ook tegen Oudje van Zweden. Veel plezier met het officiële jubileum en morgen, dus 20 jaar Stichting Papageno. Wij gaan zo nog een uurtje door met zometeen zo dus, uh, Annemieke Best, die meevaart in de vol. Oosje, Ocean race. En zag haar maatje, John Fisher. Eh, overboord slaan en niet meer boven komen. Kort even naar, naar. naar achteren wat er gebeurt bij jou. Ja, de man over wie zoveel gezegd is. Sala maakt gelijk 1-1. Dat kan het einde zijn. En Radio 1. Als u mij vraagt wat wij vinden van dit arbeidsmarktpakket van de regering... ja, dan is het zoals het is en je moet wel gewoon het zeggen zoals het is. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf... Het is niet genoeg. Het is nou, bij de vakbeweging genoeg. nooit genoeg. Oh, jawel. Sven Kokkelman met één op één. En dan zegt u, stop er maar mee, want dit is een slechte wet. Ja. Eén gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. Die vorige wet die functioneerde ook niet. En daar stond u ook tegen te schreeuwen dat het allemaal nee, niet deugde. Nee, daar stonden we niet tegen te schreeuwen. U doet eigenlijk precies hetzelfde als die werkgevers op wie u altijd zo boos... Nee, waarom bent u zo chagrijnig eigenlijk? Elke werkdag van half twaalf tot twaalf. We gaan er uitgebreid over praten. Eén op één. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen van Nederland, Hans hier. Op die pedalen, Michael. Pedalen? Even aanzetten?